Spanje heeft het hoogste werkloosheidspercentage in de eurozone. Bij het parlementsgebouw lieten duizenden demonstranten... voor de derde keer deze week hun onvrede horen. In de Portugese hoofdstad Lissabon werd gedemonstreerd... tegen de nieuwe ingrijpende maatregelen die de regering in voorbereiding heeft. Die maatregelen worden genomen om de belofte... aan internationale kredietverleners waar te kunnen maken. Ook in Polen gingen mensen de straat op om hun ongenoegen te uiten... over de hervormingen van de regering. De jongste en laatste westerse gevangene in het Amerikaanse gevangenkamp Guantanamo Bay is overgebracht naar Canada. Omar Kader was 15 jaar toen hij op Guantanamo gevangen werd gezet in 2002. Hij zou in Afghanistan een Amerikaanse legerarts hebben gedood met een granaat. Kader, die een Canadees paspoort heeft zal in dat land de rest van zijn straf uitzitten. De regering heeft de komst van Kaders lang tegengehouden. Die ziet u nu 26-jarige Canadees en zijn familie als een bedreiging.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 Waarom de brand werd gesticht is niet duidelijk. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast... hebben 30.000 protestanten meegelopen met een mars. Ze herdachten daarmee het Ulster Convenant van 1912... waarmee de protestanten zich verzetten tegen zelfbestuur van het katholieke Ierland. Veel katholieken zien de mars als een provocatie... maar er waren geen grote incidenten. Om dat te voorkomen was de grootste politieoperatie van de afgelopen 20 jaar opgezet...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 Een omgangsregeling maakte het mogelijk dat ze gisteren hun kinderen konden zien... maar daarna brachten ze de meisjes niet terug. In de eredivisie is koploper FC Twente tegen zijn eerste nederlaag aangelopen. In de Amsterdam Arena verloren de Twentenaren met 1-0 van Ajax... door een doelpunt van Eriksen. Vitesse blijft tweede op de ranglijst na een 2-1 zegen op FC Utrecht. Feyenoord sloeg thuis NEC met 5-1 door onder meer drie doelpunten van Immers. Heerenveen boekte zijn eerste zegen van het seizoen door een 2-0 winst op NAC. Herakles en Ado Den Haag speelden in Almelo met 3-3 gelijk. Het weer vannacht helder in het binnenland. De minimumtemperatuur ligt tussen de 10 en 5 graden. Morgen een droge en vrij zonnige dag. Het wordt zo'n 17 graden. Vanaf maandag wisselvallig met veel bewolking en af en toe regen. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht... staat tussen Roosteren en Borden file van 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En de N9 Den Helden richting Alkmaar is dicht... tussen Bergen en Knooppunt meer, ook vanwege werkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Max is de kleinste publieke omroep... en door de bezuinigingen gaan we een deel van onze programma's verliezen.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 Nu, overal verkrijgbaar. Dedicated. Feliciteer EduKans op Facebook en help een kind naar school. Gute Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte?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 Als je zelf met open ogen in de val loopt... dan hoef je anderen toch niet zo nodig te verwijten... dat zij je een mes in de rug hebben gestoken? Een goedenavond. Het oog is vanavond gericht op Aleppo, op Moskou, op New York... op Haaren en op Haarlem. In Aleppo staat de eeuwenoude overdekte markt... in het centrum van de stad in laaien. Het is het geval van heftige gevechten tussen de rebellen en het regeringsleger. In Moskou dient maandag het hoge beroep tegen punkband de Pussy Riots. De dames zouden de politieke en religieuze leiders van Rusland hebben gekwetst. De zaak heeft de wereld van de popmuziek in rep en roer gebracht... en daarom heeft de muziekkeuze vanavond alles te maken met Pussy Riot... In New York komt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijeen... en daarom bouwen ze in Central Park vanavond een feestje. Neil Young en andere artiesten protesteren tegen de honger en armoede. En we doen verslag daarvan. De Facebook-party in Haren heeft een discussie losgemaakt... over opvoeding in Nederland. Want waarom durven ouders in dit land niet gewoon tegen hun kinderen te zeggen... je gaat daar niet heen, je blijft thuis... Antwoord erop straks. En in het Frans Halsmuseum in Haardem... wijden ze een grote expositie aan de schilder Cornelis van Haardem. Ook wel de Hollandse Michelangelo genoemd. En waarom is hij dan eigenlijk veel minder beroemd... dan de echte Michelangelo? Nou, als u ons op de site van het oog volgt en zich afvraagt... waarom ik zo'n belachelijk Beach Boys-petje op heb... Nou, dat heb ik gisteren aan Thijs van der Brink moeten beloven. Vandaar. En u bent vast benieuwd naar het nieuws van vandaag. Ja, in de mond. En, uh, twee keer uh, links en twee keer rechts. Zaterdag 29 september. En uh, dat is voldoende. Zo deden dat maar liefst 2300 van de 8000 mannen... die zijn opgeroepen om wangslijm af te geven. Dat alles in een poging om alsnog de moord op Marianne Vaatstra op te lossen. De animo om mee te werken is groot volgens het OM. De solidariteit, de bereidheid om mee te werken, die is enorm groot. Mensen hebben hun vakantie uitgesteld, de dokter uitgesteld... om vandaag er te zijn. De mannen die hun wangslijm afstonden... lijken te snakken naar een ontknoping van de nu al 13 jaar oude moordzaak. Ik zou het uh, prettig vinden dat ze hierdoor echt de zaak konden oplossen. De, de dader moet voorschijn komen, ja. Dus ik heb er geen moeite mee. En doe het doet niet mee, dat klopt niet. Hij biedt niks te verbergen gaat er gewoon heen. Ook de vader van Marianne Vaatsvra... hoopt dat met dit grootste DNA-onderzoek uit de Nederlandse geschiedenis... De moordenaar van zijn dochter wordt opgespoord. Het is een hele grote dag in mijn leven. Ik ben hier dertien jaar mee bezig geweest. Dat, uh, dat is niet niks, dat kan ik u wel vertellen. De SP likte vandaag zijn wonden tijdens een partijraad in Amersfoort. We zijn eigenlijk, sorry dat ik het zeg, te regeringsgeil geweest. De, de peilingen-hype, ik denk dat dat een van de belangrijkste oorzaken is geweest. We zijn er rondweg uitgebluft door de PvdA. SP-leider Emiel Roemer trok het boetekleed aan. De peilingen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 Nee, dan was de VVD-partijraad in Noordwijk heel wat vrolijker. De liberalen lijken zin te hebben in een kabinet met de PvdA. Er zijn, wat VVD-leider Mark Rutte betreft, wel twee voorwaarden. Een stabiel kabinet en een kabinet en een sterke ploeg... die Nederland sterker uit de crisis halen. Dat is wat wij voor ogen hebben. En we zullen alleen tekenen voor een programma... als aan die twee randvoorwaarden is voldaan. Alle agenten moeten een stroomstootwapen krijgen. Dat vindt minister Ivo Opstelten. De Nederlandse politiebond is niet zo enthousiast... over dat idee als de minister. Nou, onze kritiek is dat het punt 1 niet goed uitgezocht is. En punt 2, ga nu eerst maar eens even zorgen... dat politieagenten de ruimte en de tijd en de mogelijkheden krijgen... om heel goed te trainen met de wapens die ze op dit moment ter beschikking hebben. En dan een historische gebeurtenis in de Nederlandse hitparade. Voor het eerst in de geschiedenis voert een Zuid-Koreaan de lijst aan. Dit is hem, Psy. Gangnam Star. Kandam Star. op, op, op, op. op Gangnam Style. Gangnam Style. Dat was nieuws op. vandaag. Op aan hey. Gangnam Star. Deze week is de 67e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Een week met aandacht voor onderwerpen als de derde wereld. De extreme armoede daar enzovoort. Nou, een aantal organisaties leeft mee en organiseert daarom de Global Citizen Festival in Central Park in New York. En in New York is Michiel Vos. Goedenavond. Goedenavond. Uh, waar sta je precies? Ik sta ten westen van de Great Lawn, dat is zeg maar de grote weide... in het midden van Central Park. En op die weide, om het maar even in heel Nederlands te zeggen... wordt dat gratis concert gegeven voor 60.000 aanwezigen. En dat is inderdaad om global extreme poverty, dus extreme armoede... Uh, aan het licht te brengen bij veel mensen, onder de aandacht te brengen... maar ook om aan te pakken. He, hier worden ook uh, mensen uh, gevraagd om daadwerkelijk iets te gaan doen, concreet. Wie treden er allemaal op, Michiel? Uh, Neil Young en Crazy Horse, he, de Neil Young Band, zeg maar. De Foo Fighters treden op en een aantal andere bands. En dan zijn er verschillende speeches en het geheel wordt geleid door Katie Kirk. Um, Amerika's sweetheart, zal ik maar zeggen. De vrouw die hè, de, tot voor kort de koningin was van de ochtendtelevisie. En dat allemaal zeg maar om nogmaals, hè, extreme armoede op verschillende manieren onder, het, uh, onder de aandacht te brengen bij veel mensen. En uh, de verwachting is dus uh, dat mensen zelf ook echt wat gaan doen. behalve naar Neil jong luisteren. Wat moeten ze dan doen? Ja. Ja, ze moeten bijvoorbeeld uh, concreet actie gaan ondernemen in een van de fondsen die dit geheel sponsoren. Bijvoorbeeld de Bill Melinda Gates Foundation. Die wil iets doen aan polio. Polio is voor, volgens deze foundation voor 99% uitgeroeid. Maar die honderdste procent die wil er maar niet komen. Er, moet meer, er moeten meer fondsen komen, er moet meer geld komen. Maar er moeten ook mensen zijn die concreet aan het werk gaan om polio uit te roeien. Er wordt gezegd dat bijvoorbeeld vorig jaar voor het eerst in lange tijd, voor het eerst in de geschiedenis, India een jaar lang poliovrij bleef. Nou, dat moet worden herhaald natuurlijk, maar goed, dat kost aandacht, dat kost, uh, dat kost mensen. En dat wordt hier, zeg maar, op gang gebracht. En dat gebeurt allemaal, zoals je inderdaad het begin zei, tegen de achtergrond van de Verenigde Naties, met zijn Millennium Goals natuurlijk, onder andere over armoede. En bijvoorbeeld organisaties als de Clinton Global uh, Initiative, die ook, zeg maar, meerijden, net zoals vandaag, die meerijden, zeg maar, met die week dat New York overspoeld wordt door wereldleiders en do-gooders en mensen die het leven en uh, de wereld, zeg maar, willen verbeteren. De kaartjes zijn gratis, maar je moest er wel wat voor doen om er één te bemachtigen. Hoe hebben ze die kaartjes ja. verspreid? Ja, dat hebben ze op een ingeële manier gedaan. Je moet er inschrijven op een website. En hoe meer filmpjes, informatieve filmpjes je op die website bekijkt... of hoe meer discussies je op die website bezoekt en daaraan meedoet... en hoe meer je daarover naar buiten brengt via Twitter en allerlei andere social media... hoe meer punten je krijgt. En de mensen met de meeste punten hebben de grootste kans op een kaartje. Dus de 60.000 mensen die hier uiteindelijk zijn, naar schatting... Daar wordt van gedacht, daar wordt van aangenomen... dat dat de mensen zijn die het verst willen gaan... om hun inspanningen he, daadwerkelijk in actie op te zetten... straks in het gevecht tegen extreme armoede. Michiel Vos was staat over het Global Citizen Festival... in Central Park in New York. Maandag dient het hoge beroep in de zaak tegen punkband Pussy Riot. De bandleden werden in augustus veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf... omdat ze in een kathedraal in Moskou... Een protestlied tegen Poetin hadden gezongen. Veel internationale artiesten, zoals Madonna, Sting en Paul McCartney, hebben hun steun uitgesproken voor de Russische punkband. Laten we even luisteren naar wat Madonna er over zei. I think that these three girls, Masha, Katya, Nadia, die have been in jail now for five months, who are, still, who are going through a trial right now, I pray for your freedom. I know we all pray for your freedom and let's hope that one day we really will live in a world filled with peace and freedom and tolerance yeah. Yeah. are you with me yeah. you have to say fuck yeah, yeah. are you with me yeah. that's not loud enough do you not know how to swear in russia yeah. are you with me Madonna, dus een fuck you. Nou ja, goed dat ze Amerikaans is en geen rust want daar krijg je vast ook gelijk twee jaar gevangenisstraf voor. In Nederland zijn ook heel wat mensen in de weer geweest... voor Masha, Katja en Nadja. Zoals Roosmarijn Rijmer, DJ bij 3 voor 12 van de VPRO. Want Roosmarijn, jij was een van de initiatiefnemers... van een handtekeningenactie op Lowlands deze zomer... om te pleiten voor de vrijlating van Pussy Riot. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Uh, het begon op Lowlands, omdat het natuurlijk op een festival... waar het stikst van vrije meningsuiting, het nieuws uit Moskou binnenkwam... met Pussy Riot, uh, wat er allemaal mee gebeurde. En 3FM en 3 voor 12 en Lowlands, daar uh, zit heel veel contact tussen. En we praten met elkaar, ja, we maakten ons er nogal druk over... En toen zeiden die partijen tegen elkaar, waarom proberen we niet een handtekeningenactie hier op Lowlands op te zetten, samen met Amnesty. Want hier zijn uh, heel veel festivalbezoekers die het ook belangrijk vinden, dat je kan spelen wat je wilt, kan zeggen wat je wilt. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En die actie is natuurlijk ook na ja, Lowlands doorgezet, via de site van Amnesty, en 3 fm um, n 3 voor 12 En in september halverwege hebben we het voor elkaar gekregen om die handtekeningen, dus in totaal waren er meer dan... Uh, 60.000 om die aan te bieden bij de Russische ambassade. En daar zijn we ook ontvangen. De Russische autoriteiten zeggen... ja, ze hebben Poetin beledigd en nog ergens hebben de kerk beledigd. Ja, dat mag hier niet. Ja, dat klopt. Ja. Uh, in dit geval was het voor ons en voor al die ondertekenaars... ook het belangrijkste om te laten horen dat we het er niet mee eens zijn. In die zin hebben we ook bereikt dat we zijn ontvangen en gehoord. Want in Amerika zijn diezelfde handtekeningen aangepakt... en teruggegooid over de schutting op straat. Dus de vertegenwoordigers van de Russische regering... die hebben hun standpunt uitgelegd, wij hebben ons standpunt uitgelegd... en uh, um, alle vriendelijkst uit elkaar gegaan. Natuurlijk kun je alleen maar hopen dat uh, um, er wat mee wordt gedaan. Maar al die signalen vanuit al die verschillende landen richting Rusland... ik hoop van harte dat dat betekent maandag... dat het hoge beroep goed gaat uitpakken voor de meiden. Ja, er schijnen meningsverschillen te zijn uh, tussen de president en de premier. Wat verwacht je van dat hoge beroep? Hou me hard vast. Ik hoop van harte dat die uh, de dames van Pussy Riot niet twee jaar in een werkkamp hoeven door te brengen omdat ze hun mening wilden uiten. Ik hoop echt dat daar wat mee gedaan wordt, en dat daar wat aan verandert. Maar ik hou me hard vast. Weet je een plaat die we zouden kunnen draaien voor Pussy Riot? Ik zou graag de, de, de moeder alle protestzangs uh, aan ze willen opdragen. Bob Dylan en Blowing in the Wind. Nou, doen, dankjewel. Roosmarijn Reimer. How many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 De vader aller protestzangers, Bob Dylan en Blowing in the Wind. De strijd in Syrië is een drama voor de mensen die daar wonen aan het worden. Vandaag woedde in het hart van de oude stad Aleppo een enorme brand. Aleppo staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Over de gevechten in de oude stad praat ik met Sander van Hoorn... de NOS-correspondent in het Midden-Oosten... en met Theo de Feijter, archeoloog die veel in Aleppo is geweest... Goedenavond, meneer De feiten zit hier. Goedenavond, ook Sander. Goedenavond. Uh, wat weet je van de stand van zaken op dit moment in Aleppo, Sander? Ik hoor over die brand, wat wisselende geluiden. Ten eerste of die uh, al geblust is. Uh, dat lijkt er op dit moment niet op. Een groot aantal winkels zou in uh, brand hebben gestaan. Ja, en dat, even voordat het geblust is. Zeker op het moment dat er nog gevochten wordt. Dan kun je je voorstellen dat het blussen van die brand uh, wat minder prioriteit heeft. Uh, ondanks het feit dat het natuurlijk een, een, een bijzonder mooie markt is. Ik ben helaas nooit zelf geweest. Uh, maar de beelden die je ziet, van hoe het was. En uh, wisselende geluiden ook over wie erachter zit. Men geeft elkaar, en dat is een bekend patroon natuurlijk uh, de schuld. Men heeft wel in de gaten dat dit iets is... wat uh, uh, heel veel gefronste wenkbrauwen veroorzaakt over de hele wereld. Dus de regering geeft de rebellen de schuld... en de regeringsgezinnen milities de schuld van de brand. Ja, dat patroon kennen we langzamerhand, hè, Sander? Ja, dat is een standaardpatroon bij hele erge dingen. En uh, dat, dat is op zich natuurlijk al heel wrang. Want uh, ja, er wordt zwaar gevochten. Ja, er gaat nu een uh, markt of een groot deel van die oude markt... die gaat uh, in brand op. Maar dat betekent niet dat het de afgelopen weken... Uh, en maanden is geweest in Aleppo. Verre van alleen de oppositie die heeft uh, twee dagen geleden aangekondigd... dat ze een soort alles-of-niet-strijd zouden beginnen in Aleppo. En dat heeft uh, gemaakt dat de inzet nu op dit moment wel heel erg hoog is. De oppositie heeft die stad gewoon nodig. Ligt dichtbij de Turkse grens, is belangrijk voor de doorvoer. Uh, sommige delen van het grensgebied tussen Aleppo en die Turkse grens, die zijn al min of meer in handen van uh, de rebellen. Dus op het moment dat ze die stad erbij hebben, ja, dat, dat is natuurlijk uh, iets wat, wat ze heel graag willen. En dat is dus tegelijkertijd iets is wat uh, de regering heel graag wil voorkomen. Vandaar dat er buitengemeen hard gevochten wordt op dit moment. Kom zo bij je terug, Sander. Theo de Feiter, u bent als archeoloog vaak in uh, Aleppo geweest. Wat is het ja. voor stad? Uh, het is uh, een van de mooiste steden uit het Midden-Oosten. En met name die Soek is, uh, is, een, uh, is echt een uh, bijzonderheid. Omdat die, die nu in brand zou staan, althans die dus voor, nu, voor een deel yeah. in brand zou kunnen staan. Ja, die dus voor een, uh, toch een belangrijk deel in, uh, in, in brand staat. Het is een heel bijzonder uh, gebied. Eigenlijk uh, een van de best bewaarde uh, middeleeuwse marktgebieden. Wat is daar heel bijzonder aan, aan die markt? Want het weemelt van de markt in het Elke stad heeft, uh, heeft een grote markt natuurlijk inderdaad. En dat is dan eigenlijk vaak een hele wijk van een stad. Uh, deze is uh, uit de 16e, 17e eeuw overgeleverd. Dus de hoofdstraten zijn uh, overwelfd, uh, Ook de zijstraten. Een gedeelte van de zijstraten is overwelfd En het hele gebied is uh, doorspekt met uh, uh, caravanserijs uit de 16e. 17 e dat? dat zijn, uh, je, je moet je voorstellen dat dat uh, in een moderne... Term, een soort distributiecentrum is. Uh, daar kwamen de karavanen aan. Ze de pakken. goederen. Uh, nou ja, opslag. En van daaruit uh, werd het dan verdeeld over het marktgebied. Het was ook uh, herberg... Uh, omdat die mensen aan de karavaan verbonden natuurlijk ook moesten, uh, moesten slapen. En ze zijn uit de 16e, 17e eeuw ook heel vaak uh, handelsposten van de westerse mogendheden. Dus het eerste Nederlandse consulaat, als je dat zo kunt noemen, een beetje een moderne term, maar een handelspost, diplomatieke post eigenlijk ook, uh, was in, de, uh, in een van die karavanserijs uh, van de markt van uh, Aleppo gevestigd. Wat kan er allemaal verloren gaan aan, aan waardevolle dingen... Als, als deze oorlog daar doorgaat in Aleppo? Nou ja, afgezien van de, de goederen die natuurlijk verhandeld worden... De uh, moderne goederen, moet ik zeggen, is het ook... het staat op de, de werelderfgoedlijst, dus uh, uh, het is monumentale architectuur... die gaat verloren. Uh, er staan niet alleen oude caravanserijs in dat gebied... maar ook heel veel oude moskeeën. De grote Omeade-moskee van Aleppo ligt eigenlijk ook uh, in, dat, uh, in dat marktgebied. En ik heb ook al gehoord dat bijvoorbeeld een van de uh, poorten... die toegang geeft tot... Uh, uh, tot dit marktgebied, en dat is een Romeinse poort... want uh, uh, oorspronkelijk was dit uh, gebied de Romeinse uh, stad eigenlijk... die dus voor de middeleeuwse stad nog bestond. En een van die poorten, uh, daar wordt nu ook zwaar uh, om gevochten. En uh, dat, dat zijn allemaal ja, monumenten van de eerste orde eigenlijk. Dit moet u als uh, archeoloog gigantische pijn doen... Ja, dit is, is een drama, afgezien van het menselijke drama. Want de laatste uh, weken waren ook nog heel veel mensen... vanuit de buitenwijken naar het centrum gevlucht. Juist naar het centrum? Ze, uh, juist naar het centrum, omdat ze dachten... dat, dat uh, daar zou het nog een beetje veilig kunnen zijn. Uh, en nu wordt dat centrum uh, getroffen. En het is dus niet alleen dat marktgebied... maar er is ook een grote middeleeuwse citadel... Uh, die dus al eerder, een paar weken geleden... En die al, poort heb uh, ik uh, op foto's gezien. Die poort? Ja. De, dat oh, is die citadel, die zag ja. beschadigd uit. Oh, de poort van de, de citadel, ja. ja, inderdaad. En dat is precies zoals dat dan gaat. Daar hadden de rebellen zich verschanst in die citadel. Hoog gelegen, dus uh, goed zicht op de, op de hele stad. Uh, en om de rebellen daar weg te drijven... Heeft het Syrische leger uh, eigenlijk die poort in puin geschoten en ook andere delen van de citadel uh, in puin geschoten? En dan is het natuurlijk inderdaad de vraag: ja, wie begint er dan? Hè? De rebellen verschanzen zich in dit historische monument. Het Syrische schieten. leger schrikt er niet voor terug om dan delen daarvan in puin te schieten. Dus ja, wie? Wie begint? Dat is de vraag. Sander, uh, daar heb je ook net de nadruk op gelegd... Uh, ja, men geeft elkaar daar voortdurend de schuld van alles wat er gebeurt. Maar ja. is, is er nou niemand bij een van de, aan een van de kanten die zegt... van we hebben hier zoveel historisch en archeologisch waardevolle dingen liggen in Syrië... laten we daar vanaf blijven? ...of vast, die zullen eraan bij... ...zoals ze de overhand hebben... De uh, leiders die hebben natuurlijk inmiddels het probleem dat ze uh, niet meer terug kunnen. Het is een alles of niets-strijd. Niet alleen in Aleppo, maar in heel Syrië eigenlijk. En ja, dan zijn de hardste stemmen natuurlijk de mensen die zeggen van ja, het kan best zijn dat ze in een mooie oude moskee zitten. Het kan best zijn dat ze zich verschansen in de markt. Maar uh, dat betekent dus dat we ze daar moeten raken en wel nu. En wat daar verder mee gebeurt, dat zien we dan wel verder. En dat is ook het nadeel. Ik bedoel, uh, wij kijken er van buiten af naar en vinden het zonde. Er zijn mensen die leven daar die hebben daar hun uh, uh, winkel. En ja, dat zijn mensen die, die, die linksom of rechtsom natuurlijk geraakt worden. En in Damascus sprak ik heel veel mensen die uh, niet eens zozeer tegen de president waren, de oppositie. Ach ja, dat was allemaal heel ver weg. Ze hadden een prima leven voor henzelf en voor hun kinderen. Maar op het moment dat je huis, je winkel, je wijk of je straat gebombardeerd wordt, dan ga je toch eens een keer nadenken. Theo de Vijter, uh, hebben ze contact met mensen daar? Uh, hebben, is nog... hebben jullie het hierover, wat er op dit moment verloren gaat? Uh, ja, zeker. En, uh, ik heb gisteren nog gesproken met een vriend van mij in, uh, in Aleppo. En uh, die woont ook in het, in het centrum. En uh, zijn huis is al in pijn geschoten. Dus hij heeft al nu een andere plek waar hij uh, tijdelijk woont. En uh, uh, hij zei mij gisteren dat hij tussen de gevechten door de straat op was gegaan. Dat is dan in het centrum volledig uh, uitgestort. Hij vroeg zich echt af waar die 2 miljoen mensen die daar wonen uh, gebleven zijn. En het is nu echt bijna, dus afgezien van een paar stille perioden... rondom de klok is het uh, uh, vechten en, uh, en schieten. He, he, heeft u dit ooit eerder meegemaakt? Bent u in geweest of is is dit normaal nou, in zo'n burgeroorlogachtige situatie... of is dit uniek wat we nu meemaken in Syrië? Nou ja, het, ja, het klinkt misschien cynisch, maar het is natuurlijk niet, uh, niet uniek. Uh, het is inderdaad zo dat, uh, uh, dat uh, wanneer je uh, uh, rebellen wilt bevechten... en wanneer die zich hebben verschanst in een historisch monument... Uh, dat dan uh, de... de de overheid die, die het op dat moment uh, nog voor het zeggen denkt te hebben... Uh, daar natuurlijk uh, uh, niet op gaat letten, nee. Bovendien speelt er ook nog een ander... Uh uh, een ander element ook wel mee. Ik hoorde ook van mensen in Aleppo dat ze uh, uh, milities en uh, ook mensen van het regime hadden horen zeggen we zullen zorgen dat er voor jullie helemaal niets overblijft uh, waar je nog weer een staat mee kunt uh, opbouwen. En het historisch erfgoed is natuurlijk bij uitstek iets waarmee je een economie weer kunt, uh, weer kunt gaan opbouwen. We hadden het over de stad Aleppo en het oude centrum en de caravansreis daar. Ik dank u wel. Theo de Veiter en vanuit het Midden-Oosten ook Sander van Hoorn. Terug naar de muziek van Pussy Riot. Maandag is het hoge beroep tegen de punkgroep. En ja, dan moet blijken of ze echt tot twee jaar veroordeeld worden of niet. Ellen Tendamme, goedenavond. Hallo, goedenavond. Je hebt net een optreden gehad uh, vanavond. Heb je in de geest van Madonna ook nog wat uh, gezegd over Pussy Riot? Fuck you of zo? So? Vanavond? Nee, eerlijk gezegd niet. Um, maar dat, dat is heel vaak wat muzikanten wel uitstralen door hun levensstijl... en door überhaupt als artiest vind ik eigenlijk dat je die verantwoordelijkheid wel hebt, moet ik zeggen... om uit te stralen. Fuck you. Uh, dat iedereen moet doen waar die zin in heeft uh, in het leven. Of dat een land ook de mogelijkheid moet scheppen zodat je kan doen wat je wil, zonder iemand lastig te vallen. Maar goed. Mooi ideaal, uh, mooie droom. Is, maar vanavond heb ik het eerlijk gezegd niet gezegd. Denk jij als artiest iets te kunnen doen voor uh, ja, collega's in nood... zoals Pussy Riot? Oh, ja, moeilijk. ik denk hè? heel weinig. Ik denk dat je dan toch echt bij de regeringen moet aankloppen. Maar ik denk zeker dat het goed is om wereldwijd te laten merken... dat we het er niet mee eens zijn... Uh, ik vind het wel een gekke. Ik kan me dat niet eens voorstellen als het in Nederland zo zou zijn. Ik bedoel... Uh, een punkenpent is natuurlijk ook per definitie bedoeld... om commentaar te geven op de maatschappij. schokken. Ja, nou, schokken. Ja, wat is schokkend? Ik vind het schokkend dat er heel veel mensen geloven in sprookjes. Of ik bedoel, dat er heel veel religies bestaan waarvan ik denk van... Ja, allemaal hoela. Als ik de krant lees, dan denk ik... En ik weet... Als ik ergens bij ben en ik lees volgende dag een verslag in de krant... dan geloof ik het al bijna niet, wat er staat. Zo van, moet je nagaan van die oude boeken... Uh, 2000 jaar geleden, denk je toch niet... nou ja, dat dat letterlijk genomen moet worden allemaal. Ik vind dat, dat, dat vind ik ook allemaal heel nou, raar. voor ik alle christelijke luisteraars in mijn nek krijg uh, vanavond... Ja, wat, wat voor nou, muziek... Wild, fuck you. <laughs> wat voor muziek zullen we draaien nee, helemaal, voor Pussy Riot? Niet, niet, niet ik, ik heb ook een lied gemaakt dat gaat over tolerantie... Dat heet, Volgens mij gaan jullie dat draaien. Dat deed Pipa Polderland, dat staat op mijn nieuwe cd. Dat gaat ook over van, laat iedereen in zijn waarde. Laat iedereen doen door hij zin in heeft. En uh, ja, dat moet je toch met z'n allen proberen voor elkaar te krijgen. We gaan het draaien. Pipa Polderland. <laughs> Oké. Okay. Dank je, Ellen. Dank je. Jullie bedankt. Succes. Ik zeg niet zomaar wat ik denk. Want ik ben bang om niet te horen wat iemand anders. people. En dan ten damme over tolerantie. Volgende week is het de week van de opvoeding. En afgelopen week was het de week van de Haren. En er is heel wat afgepraat over de vraag hoe dat nou kon... dat gewone jongeren zoveel schade aanrichten. Is dat de schuld van de opvoeders? Daarover ga ik praten met Chris Klomp, bewoner en van Haren vader in Hagen ook, en journalist. En met Don Wenink, ook vader trouwens. En vooral ook socioloog aan de Wageningen Universiteit. Ik begin even met Chris Klomp. U heeft een uh, soort blog geschreven op de site van de Volkskrant waarin u de dynamiek van de meute in Hagen beschreef. Wat zag u? Nou ja, wat ik zag was dat het een soort uh, het waren een soort voetbalrellen. Alleen in dit geval door uh, ja, vrij brave scholieren. Er waren een paar uh, professionele railschoppers bij, maar overgrote merendeel genoot. En dat zeg ik letterlijk, genoot echt van het geweld. Ja, dat waren brave scholieren. Ik heb daarna met de advocaten gesproken... die 23 van deze verdachten bijstaan. Ja, die zeggen ook van... dit zijn jongens die, die naar hun moeder moesten bellen... Dat, dat de moeder moest doorgeven... dat ze maandag niet op hun stageadres zouden verschijnen. Dus dit, dit geweld, deze agressie... is eigenlijk veroorzaakt door... Ja, de zonen van een ieder, zou ik bijna willen zeggen. Ja, dus het gaat niet om gewelddadige uh, randjongeren, randgroepjongeren dit keer... maar om echt scholieren die zich toch, toch opeens ook als beest kunnen gedragen. Nou ja, de echte uh, relschoppers waren er wel bij. Ik heb ze wel gezien, dat waren die jongens die zich echt... Uh, nou ja, die hadden zich vermomd met van alles en nog wat. Die hadden ook rugzakken bij zich met, uh, met vuurwerkbommen erin. Zij hebben de lont in het kruidvat gestoken. Maar de echte agressie, de urenlange gevechten met de mobiele eenheid... Ja, dat waren gewoon de zonen van Nederland, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Meneer Wenink, u heeft veel ja. onderzoek gedaan naar geweld onder jongeren. Wat is er voor nodig om van keurig opgevoede pubers opeens een reddende meute te maken? Nou, opeens. Kijk, wat, uh, wat ik hier eigenlijk zag is een, uh, een zucht. Een verlangen naar hele intense lichamelijke en emotionele ervaringen. En, uh, nou, die een... kun je ook in de disco opdoen. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, waarom zet je dan niet een hele batterij, bunkerjump uh, installaties neer. Maar dat Laservechten? Ja. Bijvoorbeeld, ja, maar dat geweld heeft dan toch uh, specifieke kenmerken, waardoor uh, het in, in, nog intenser eigenlijk is. Bijvoorbeeld uh, wat ook uh, net werd gezegd. Hè, de, de hele grote groepen jongeren die zich allemaal tegelijkertijd richten. Niet allemaal daadwerkelijk, maar wel met de aandacht op uh, het geweld. En dat betekent dat je heel sterk het gevoel hebt dat je opgaat in de groepsactie. En dat is heel, denk ik, bijzonder hier. Maar doordat zo'n uh, emotionele lading ja. krijgt. Maar ook het gevoel natuurlijk van dominantie. Ja. Op het moment uh, van de rellen waren de jongeren beheerst de straten. De baas zijn. Ze waren de baas en ze hadden eigenlijk zelf een enclave gecreëerd... waarin ze allerlei ongeregeld ja. en normoverschrijdend gedrag konden, konden laten ja. zien. En het zijn Handelsblad uh, citeert uh, vandaag een moeder uit Hagen... Edith, die uh, beschrijft dat haar dochter met uh, vrienden en vriendinnen... naar dat Facebookfeest wilde gaan. En die moeder vond dat geen goed plan, dat had ze ook gezegd. Maar nee, ze heeft het niet verboden. Uh, is dat, meneer Wenink, een beetje symbolisch voor ja, hoe ouders in Nederland zijn? van uh, Wel tegen kinderen zeggen, ik vind het geen goed idee... maar dat is het dan ook wel een beetje? Ja, ik denk inderdaad, uh, er wordt wel eens gesproken van onderhandelingshuishouden... Hè? En, dan is het inderdaad een beetje geven en nemen. En op een zekere leeftijd dan is het niet meer botweg uh, verbieden. Dat is dan eigenlijk niet aan de orde. En dat kan ook moeilijk in een samenleving als de onze. Hè. Het komt natuurlijk sowieso ook onder baas en onder geschikte... dat niet uh, heel expliciet wordt gezegd... nee, dit gaan we niet zo doen. Dus dat moet allemaal wat voorzichtiger worden aangepakt. Maar ik denk niet dat dat nou de oorzaak is van deze redden. Het heeft echt te maken met die behoefte aan hele intense beleving. Beleving. Ja. Meneer klopt. ik neem aan dat uh, vaders en moeders in Haar het uh, hier afgelopen week nog wel over gehad uh, hebben. Wat je, wat je nou moet doen met je kinderen in zo'n situatie. Die, die van u is nog te klein hè, om dit te doen. Ja, ik heb drie kinderen en de oudste is zes jaar. Dus uh, ik heb wel in de, in de kamer gekeken, maar ik geloof niet dat hij uh, zich hiermee bezig uh, heeft gehouden. Maar hoe gaat u zo over tien mijn... jaar aanpakken als er weer een Facebook-feest in Haar is? Nou ja, ik maak mij geen illusies. Ik ben uh, door de doordeweekse verslaggever. Ik zie wat er uh, zoal bij de rechter verschijnt. En uh, vergis je niet, dat zijn geen zware boeven. Dat zijn jongens uh, zoals u en ik, zou ik bijna willen zeggen, die, uh, die ergens een fout hebben gemaakt. Op mijn blog reageert ook een moeder. En die zegt ook, ja, die jongen van mij is 17 jaar. Ik loop nu naar zijn puberkamer. Die puberkamer is leeg. Hij zit in zeven huizen in de gevangenis. En ik heb hem ook normen en waarden bijgebracht. Ik had dit nooit verwacht en ik denk dat dat wel een goede samenvatting geeft uh, van wat hier gebeurd is. Is er gepraat in Haar tussen ouders? Er, zullen we de kinderen voortaan strenger gaan opvoeden of niet? Nou ja, er wordt natuurlijk wel onderling gepraat. De vraag is, uh, juist in dit geval kun je dit voorkomen? Ik heb daar ook wel even naar geluisterd. Uh, Kijk, de meeste kinderen zijn zo, of kinderen, de meeste mensen die daar waren, zijn zo rond de 18, 19 jaar en het begon om half tien op een vrijdagavond. Ja, hou je die kinderen nog binnen, heb je daar nog sturing op? Ik vraag me dat af, ik, ik denk het niet. Maar, maar alleen maar zeggen, ik vind het geen goed idee en het daarbij laten, zo, zoals die moeder, die Edith. Is dat wel zo verstandig? Nou ja, ik sprak om half één, s'nachts, of half twaalf, s'nachts, uh, sprak ik een moeder en die zei... ja, ik heb twee kinderen, één van 18, één van 17. Ik heb ze verboden om naar buiten te gaan. Ze zitten daar achter het raam, ze mogen niet naar buiten. Maar ik denk dat dat niet voor alle kinderen geldt. En, en ja, natuurlijk wil je ze binnenhouden. Ik moet zeggen, ik zou mijn hand niet in het vuur willen steken voor mijn eigen kinderen als ze die leeftijd mm -hmm. hebben bereikt. En de vraag is dan of je ze op die leeftijd nog zo kunt sturen. En of je mm -hmm. constant controle hebt over die mm -hmm. kinderen. Die illusie heb ik niet. Ja. Nou, gelukkig zijn die van u. De oudste is zes. Dat, dat valt nog te het doen. Het duurt nog even. Het duurt nog even. Meneer Wenink, u had het ja. net over. On, opvoeding is een soort onderhandelingseconomie geworden. Dat, dat, dat komt me ook uit mijn eigen leven bekend voor, inderdaad. Hm. Moet dat anders in Nederland? Of, of, of heeft het toch geen zin? Is dat water naar de zee dragen? Nou ja, moet dat anders? Dat is heel moeilijk te regelen van bovenaf, hè? dat soort ideeën. Maar ik denk als je naar die rellen kijkt, is het wel heel goed dat mensen zich toch beter gaan realiseren... wat het betekent om publiek te zijn hè, bij dit soort gewelddadigheden. Wat, het feit dat die rellen zo lang konden duren... heeft echt te maken met de voortdurende aandacht... die uh, werd geschonken aan die gewelddadigheden. Maar kunnen ouders, meest... kunnen ouders of onderwijzers, leraren daar iets aan doen? Van lessen in hoe je je moet gedragen in grote menigte bijvoorbeeld? Ja, ja ik denk dat dat een goed idee is. Uh, bewustwording inderdaad, hè, dat blijven kijken... Dus uh, er wordt al gesproken van een joelende menigte. Nou, dat gaat nog een stap verder. Maar ook het kijken geeft al die emotionele aandacht in feite aan die uh, raddraaiers. En die treden vaak in wisselende groepjes op. Hè. Het is uh, meestal niet eens steeds weer dezelfde, maar dat zijn ook wisselende groepjes. En als die aandacht maar lang genoeg blijft en als dat uh, inderdaad zeer veel mensen zijn, dan kunnen die rellen dus heel lang door, uh, doorgaan. En als dat bewustzijn wat meer bekend raakt, dat het zo werkt... Ja, dan zou dat mogelijk kunnen leiden dat mensen inderdaad eerder weglopen van zo'n situatie. Maar van de andere kant, het is een hele sterke fascinatie... die mensen natuurlijk ook hebben met geweld. Ik dank jullie voor deze discussie. Chris Klomp en Don Wenink. Graag gedaan. En dan gaan we nog één keer terug naar de muziek van... Pussy Riot. Eduard Nasarski is directeur van Amnesty International Nederland. En Amnesty was medeorganisator van de handtekeningenactie op Lowlands, waar Roosmarijn Rijmer eerder in deze uitzending over vertelde. Meneer Nasarski, jullie, jullie hebben veel ervaring met dat soort handtekeningenacties. Maar helpen ze? Ik denk dat ze helpen. Kijk, de... Um... Ik ben er geweest uh, bij de Russische ambassade met Erik van Eerdenburg naar uh, Lolens. En je ziet dan toch dat ze met zo'n gesprek dat ze het er heel erg moeilijk mee hebben. En ook met de hoeveelheid handtekeningen die je bij je hebt. Want ja, we hadden een paar weken echt meer dan 60.000 handtekeningen. En, en dan zie je ze wel denken van verdorie, van ja, veel mensen in Nederland zijn boos zijn verontwaardigd. En zo'n gesprek helpt dat dan ook. Dus ja, ik hoop dat ja, niet alleen uit Nederland, maar ook uit andere landen... dat die druk helpt en dat de Russen ja, steeds meer gaan beseffen... dat ze echt een probleem hebben. Wat doet uh, Amnesty in zijn algemeenheid voor Pussy Riot... behalve handtekeningen op popfestivals verzamelen? Nou, we, we zijn al vanaf het uh, moment dat ze zijn opgepakt... Uh, zijn we met Amnesty al voor hen aan de slag gegaan... omdat de reden dat ze op werden gepakt... ja, bedoel, het is uh, ja, niet netjes wat ze gedaan hebben, maar... Uh, ze zijn wel heel erg zwaar bestraft, ook heel erg lang voorarrest. Ze hebben geen eerlijk proces gekregen daarna... Uh, dus we hebben op allerlei mogelijke manieren publicitaire druk en ook uh, via gesprekken met ambassades, met acties bij ambassades. Uh, mijn, mijn Belgische collega's hebben bijvoorbeeld een heel groot uh, poster vlakbij de uh, Russische ambassade opgehangen. Waar de Russische ambassadeur dan weer over klaagde en ja, dat krijgt dan weer zijn eigen publiciteit. Dus op die manier zijn er heel veel, heel veel verschillende dingen zijn er gedaan om aandacht te blijven vragen voor Pussy Riot. We hebben iedereen gevraagd een plaat uit te kiezen voor Pussy Riot. Waarop uh, is uw keus gevallen, meneer Nasarski? Mijn keus is gevallen op El Green, a change is gonna come. En waarom? Nou, ik hoop dat dat symbolisch is voor Pussy Riot maandag... als de uh, uitspraak een hoger beroep komt. En dat in elk geval, uh, dat, dat er betere tijden voor hen aanbreken... maar niet alleen voor, voor de leden van Pussy Riot... maar voor alle Russen die nog steeds heel erg uh, vrijheid van meningsuiting missen. El Green. You Yeah. Cause I don't know what's up there Beyond the sky It's been a long I wish I could come out there where you are, baby A long time coming, but I know Look at here A change gonna come Oh, yes it will Look at Let me say one more thing Here, somebody keep telling me Oh boy, don't hang around It's been a long A long If anybody know what I'm talking about let me see you wave your hand I know a change gonna come ha. Oh yes it will L. Green and a Change is Gonna Come, een nummer dat trouwens ook een grote rol speelde... in de verkiezingscampagne van Barack Obama vier jaar geleden. Zo, nu gaan we aan kunst doen. In het Frans Hals Museum in Haarlem is een tentoonstelling geopend... over Cornelis van Haarlem, de Hollandse Michelangelo. U kent hem vast? Nee? nee? Nou, ik ook niet eigenlijk. Uh, we hebben ook een rondje gebeld met deskundigen... als Ernst van de Wetering en Henk van Os. En die zeiden dat ik hem wel degelijk had moeten kunnen... Of had moeten kennen, want belangrijke man. Nou, kortom, hoog tijd voor u en voor mij om bijgepraat te worden over Cornelis van Haarlem. En daarvoor bellen we met Martijn Pieters, kunsthistoricus en medewerker van dat Frans Hals Museum. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Pieters, hoe komt het dat ik nog nooit van hem heb gehoord? Waarschijnlijk omdat hij in de kunstgeschiedenisboek ook overschaduwd is door alle andere grote namen. Zoals Michelangelo zelf en natuurlijk Ravel en Leonardo. En waarschijnlijk ook omdat onze blik op de Nederlandse kunst... natuurlijk vooral bepaald werd door de 17e eeuw. Hè, onze Gouden Eeuw. Met Rembrandt en hij zat met er net vermeer. voor, hè? Hij zat er net voor. En hij wordt ook gezien nu als een soort van schakel... tussen de 16e en de 17e eeuw. Dus het is dus eigenlijk een beetje een vergeten persoon geworden. Een vergeten persoon die dienen herontdekt te worden. En daardoor, eh, daarvoor dient eigenlijk ook de tentoonstelling. Ja. Dus... Jullie vonden dat zonde dat niemand hem kende? Ja. Ja, absoluut. Het is natuurlijk bij. Uh, het, het feit is wel zo dat zijn schilderijen tegenwoordig wel hangen in de grote musea in de wereld. De National Zoals? Gallery in Londen. National Gallery Londen, uh, Kemel de Galerie in Dresden, de, Kemel de Gallery in Berlijn. Uh, veel particuliere collecties. Ook in Amerika, ook in Polen. Hermitage. Overal hebben ze wel een Cornelis van Haarlem. En ja, vreemd is het dan toch dat die man. Het is ook voor het eerst nu dat er een tentoonstelling aan hem gewijd is. Mm -hmm. En dat werd dus ook wel eens tijd, om het zomaar te zeggen. Ja, want hij leefde, ik geloof, van 1562 tot 1638. Dus ja, precies. Dat is wel geruime tijd geleden. 76 jaar aan geworden. En uh, eigenlijk tot het einde aan toe doorgewerkt. Dus hij heeft ook een behoorlijk groot uur achtergelaten. gelaten. Wat, uh, ja, wat ook al is zeer verspreid is geraakt. Waar ja. heeft uh, Cornelis van Haarlem die bijnaam... de Hollandse Michelangelo aan te danken? Hij heeft die naam te danken aan het feit dat hij heel veel... Elementen die Michelangelo al eerder in die 16e eeuw in de kunst bracht... in Italië natuurlijk, in de Halemse schilderkunst heeft gebracht. Dus je kunt stellen dat hij heel veel van de vernieuwingen... die Michelangelo bracht, geïntroduceerd heeft in de Halemse schilderkunst. En dat zijn bijvoorbeeld hele complexe draaiingen... een, een voorliefde voor immense spierbundels. Het zijn allemaal bodybuilders, kun je aan wel zeggen... wat erop uitgebeeld wordt. Mm -hmm. En dat was heel simpel gezegd uh, ontzettend nieuw, eind 16e eeuw in Haarlem. Hij was zeer in de mode aan het raken... Wat had hij met die lichamen? Persoonlijk weet ik dat niet, maar hij had dus wel heel veel... Ja, dat hij overnam van de grote Italiaanse voorbeelden. En hij was een manierist, zoals ze dat noemen. En het manierisme, dat is ook de benaming voor de stijl van de 16e eeuw. En dat komt ook uit het Italiaanse maniera. En dat laat zich wat slecht vertalen, maar je zou dat kunnen vertalen... met manier, kunstje of vaardigheid. En je moest in die 16e eeuwse kunst laten zien dat je maniera had... dat je dus vaardig was om volgens bepaalde voorschriften te werken. En dat is in onze moderne ogen een zeer overdreven kunst misschien... met nogmaals hele ingewikkelde poses, het, het buitelt allemaal om elkaar heen. Mm -hmm. Maar zo kon je als schilder laten zien dat jij dus in staat was... Om dat soort hele moeilijke complexe dingen met verf op een doek of op een aantal planken hout neer te zetten. En die Cornelis van Halen, en dat was een, ja, absoluut een virtuoos kun je daarin stellen. Het is ook vaak als je kijkt naar zijn schilderijen nu, een soort van zoekplaatje haast van welke, uh, welk arm hoort bij welk lichaam en ja, welk been komt daar nou weer tevoorschijn. En als je dat eenmaal weet te ontrafelen, ja, dan openbaart zich absoluut wel een hele complexiteit. En dan kun je uiteindelijk toch niet anders dan. Ja, heel veel waardering voor die man krijgen. Hij werkte zeg maar, op het breukpunt van de 16e en de 17e eeuw. Zijn er dingen aan te merken bij Van Harden waarvan je zegt... daarin is hij een voorloper geweest, een leermeester van die schilders uit de Gouden Eeuw... die we veel beter kennen? Nou, tot op zekere hoogte wel. Um, hij, is er wel zeg maar, hij is voorbeeld geweest en hij heeft uiteindelijk ook voorbeeld genomen... Maar wat een heel belangrijk werk is, en er opent ook de tentoonstelling mee... dat is zijn schutterstuk uit, 16, uit sorry, 1583. Dat is ook het eerste schutterstuk in Haarlem. En schutterstukken werden daarvoor natuurlijk ook in Amsterdam gemaakt. Maar ja, heel, heel eenvoudig gesproken, eigenlijk schutterstukken tot die tijd waren behoorlijk saai. Ik noem het altijd maar een beetje op een populaire manier... de voorlopers van de voetbalelftal foto's. Aha. Allemaal van die kop op een rij. En de een die kijkt nog moeilijker en gewichtiger dan de ander. In de bestuurskamer eh, altijd? Precies. En wat Cornelis van Halen deed met zijn eerste schutterstuk, dat was daar een op dat moment ongekende levendigheid in brengen. Mensen gingen met elkaar in dialoog, zeg maar, op dat doek of op het paneel. Uh, handgebaren, blikrichtingen. Je kreeg het idee, en nog steeds, dat je kijkt naar een soort van snapshot, een, een momentopname. En dat was ontzettend nieuw. En uiteindelijk zie je dat ook terug. Bij de schutterstukken van Frans Hals, die ja, ja. eigenlijk een stuk beroemd geworden zijn en die dus ook ja. in hetzelfde museum te zien zijn. Maar wel door hem beïnvloed zijn. Ja, absoluut. Hij moet absoluut dat werk van Cornelis van Halem gekend hebben en daar op een of andere wijze uh, voorbeeld aan genomen hebben. Houdt u er zelf? Einde... Van? Houdt u er zelf? Hoi? Van die, uh, die, die bodybuilders en al die benen waarvan je niet weet uit welk lichaam ze komen? Uh, de stijl vind ik inderdaad. Uh, ja, ik vind de stijl absoluut moeite waard. En mede ook omdat die 16e-eeuwse Nederlandse schilderkunst een beetje uh, ja vergeten is. We hebben ons altijd geconcentreerd op met name de 15e eeuw, de zogenaamde Vlaamse primitieven, en daarna natuurlijk onze Gouden Eeuw. En die 16e eeuw is daartussen gevallen. En als je het ook toetst aan de 17e-eeuwse schilderkunst in, in de zin van klopt het allemaal? Het is net echt. Ja, dan zijn zij anders. En Waardering daarvoor is heel lang eigenlijk heel laag geweest. Mm. En pas, ik begreep ook dat ik... uh, ook tijdgenoten van hem het, uh, of de generatie direct na hem het, het, het te gekunsteld vond. Ja, absoluut. Ja. Het is, uh, en daar begint dan ook eigenlijk dus de, de, de teloorgang, de waardering voor die kunst. En die heeft tot in onze eeuw doorgeduurd. En pas, ik denk zo de laatste 40 jaar dat... Uh, nou, dat we inderdaad zijn gaan inzien dat het eigenlijk niet uitmaakt wat wij ervan vinden, of we het nou wel of niet mooi vinden, en of het nou wel of niet klopt, maar dat het wel de smaak en de stijl van de 16e eeuw was. En ja, zonder die 16e eeuw is ons beeld van dus de schilderkunst der Nederlanden niet compleet. En ja, onbekend maakt onbemind en hopelijk uh, komt daar nu dus verandering in door de tentoonstelling. Bedankt, Martin Pieters, kunsthistoricus en medewerker van het Frans Hals Museum in Haarlem. En uh, daar is dus de tentoonstelling over Cornelis van Haarlem, de Hollandse Michelangelo. Dit was met het oog op morgen op deze zaterdagavond. Morgen zit hier John Jans van Gade en straks op Radio 1 is BNN met de overnachtingen. Programma dat altijd vergeet op zijn site te zetten... welke gast ontvangen zal worden door Patrick Lodiers... in het College Hotel in Amsterdam. Dus u zult moeten blijven luisteren om daar achter te komen. Ik ga nog even oefenen hoe, hoe je eigenlijk met een honkbalpetje... en een koptelefoon op tegelijk kunt zitten. Is me vanavond niet gelukt. Ik wens u een goede zondag. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.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 Dit verandert volgend jaar. Vanaf dat moment gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog en wordt dan voor iedereen anders. Kijk op wwwrijksoverheidnl schuine aow om precies te zien wanneer u recht heeft op AOW. Paul Carrick. Zijn lekkerste songs. Nu verzameld op een 3CD box. Paul Garrick, Collected. Nu bij Free Record Shop. Dit is Radio 1.